de Benitski met het NOS-journaal. De spelersbus van de Turkse voetbal is de chauffeurs zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Spelers en andere inzittenden van de bus bleven ongedeerd. De bus van Venerbahce was op weg naar het vliegveld. Nadat de ploeg vanavond in Rize de uitwedstrijd tegen Rize Spoor met 5-1 had gewonnen. De Nederlander Dirk Kuit van Venerbahce was niet mee met zijn team. Voor het eerst in ruim een jaar is de Cubaanse oud-president Fidel Castro weer in het openbaar verschenen. Hij begroette in hoofdstad Havana een groep toeristen uit Venezuela. De 88-jarige Castro verschijnt zelden in het openbaar. De vorige keer was in januari vorig jaar. Toen was hij bij de opening van een galerie. Castro deed in 2006 afstand van het presidentschap van het communistische Cuba. Sindsdien is Raúl Castro zijn broer aan de macht. In Amsterdam is het lichaam van een opvarende van een plezierjacht gevonden. De man van 66 uit Helmond sloeg afgelopen middag bij de schelling overboord. Het jacht waarop hij zat werd vanmiddag na technische problemen geraakt door een duwboot. In het oosten van Sierra Leone is voor het eerst in vier maanden een geval van ebola geconstateerd. Een jongen van negen maanden is overleden aan de ziekte in de regio Kaila Hoen. Dat was ook de eerste plek in Sierra Leone waar ebola werd vastgesteld. Sindsdien werd het land hard getroffen. Zo'n 12.000 mensen kregen de ziekte en veel van hen zijn overleden. Het grootste paasvuur van Nederland is dit jaar in Espeloo, in Overijssel. De omliggende dorpen komen dit jaar niet in de buurt van de 18 meter hoge brandstapel van Espeloo... De meeste paasvuren worden vanavond in brand gestoken. In 2012 werd in Espelo het grootste paasvuur ter wereld gemaakt. Dat was 46 meter hoog. Het weer, vannacht kans op mistbanken. Overdag vrijwel overal droog. Een flinke periode met zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Tweede paasdag, meer bewolking. Met in het westen mogelijk wat regen. Dit was het NOS Jouden. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleefd het. CFM in 2015 al 25 jaar. Live. CGFM met, met nu de nacht. an optimist Sun was shining I'm positive We can run, but Then I heard you was talking trash a mystery. Hold me back I'm about to spaz Yeah, I'm about four or five seconds from wide.